ABN-topman Gerrit Zalm is tevreden met de resultaten. In 2012 werd de integratie van ABN AMRO en Fortisbank Nederland afgerond. Volgens Zalm is die ingewikkelde operatie volgens schema... en binnen het budget afgerond, zonder problemen voor de klanten. Bij rellen in Bangladesh zijn ruim 40 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gewonden. De rellen braken uit nadat een moslimleider gisteren ter dood werd veroordeeld... voor oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan massamoord, verkrachting, brandstichting en plundering. Na de ter veroordeling gingen woedende aanhangers van de moslimleider... in diverse steden in Bangladesh straat op en raakten slaags met de politie. Voor vandaag zijn nieuwe protesten aangekondigd.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 ANWB Verkeersinformatie, er staan nog drie files. Eentje op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij knooppunt Badverdorp, 3 kilometer. A28, Zwolle, richting Utrecht, voor Amersfoort 2. En op de A50, Arnhem, richting Osvoort, knooppunt Ewek, ook 2 kilometer. Je bent net ZZP'er. Zelfstandige zonder personeel, zonder kantoor... zonder klanten misschien zelfs wel, want die moeten nog bellen. Nee, die ga jij bellen. Don't call us, we call you.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 Op cheaptickets.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Econom Erik Bartelsman zei het gisteren al bij ons. Het gaat helemaal niet slecht met Nederland, het gaat slecht met het consumentenvertrouwen. Dus we moeten kopen en uitgeven. En dat kan vanaf vandaag extra goedkoop. Nou, de btw is natuurlijk nou verlaagd naar 6% voor de, voor puur voor de arbeid. Ja, 6% btw vanaf vandaag voor klussen aan uw huis. Hoort u zo meer over? We staan eerst stil bij het overlijden van Theo Bos. Want Mr. Vitesse is dood. Theo Bos, oudspeler en trainer van Vitesse, is 47 jaar geworden. Technisch directeur Ted van Leeuwen van Vitesse... omschrijft het moment waarop ze bij de club hoorden dat Bos al vleesklierkanker had. Ja, in december speelden we een bekerwedstrijd in Eindhoven en toen hoorden we het in de kleedkamer. John van der Brom was toen trainer, een uh, goede vriend van Theo. Die stortte we werkelijk in de kleedkamer in. En toen had hij nog een paar maanden. Theo heeft het uh, hartstikke lang volgehouden en we begonnen al uh, heel stiekem op een wondertje te hopen. Uh, maar ja, dat is het uh, uiteindelijk toch niet geworden. Ruim een jaar is Bos ziek geweest. In zijn tijd als voetballer speelde hij 369 wedstrijden voor Vitesse. Het is, uh, het is iemand, uh, dat heeft hij ook als trainer laten zien... een man met een rustig temperament, veel trouw... maar vooral gespeend van elke vorm van prestige of zelfbejag. Theo was zichzelf te allen tijden goed, slecht... als speler, als trainer. Die is eigenlijk nooit veranderd. En uh, ja...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 Dus ja, hij is vanuit supporter voetballer geworden. En na voetballer werd hij dus trainer... ook weer bij Vitesse technisch directeur Ted van Leeuwen. Ja, trainer was, was hij hetzelfde als mens. Hij, had iemand, hij was iemand met, uh, met voelhorens in de stad en in de club. Uh, een menselijke seismograaf eigenlijk... die alle trillingen in, in de club voelde. Uh, simpel, hij, uh, hij trad nooit op de voorgrond. Was wel de baas, maar hij trad nooit op de voorgrond.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 Theo Bos is dus 47 jaar geworden en we staan ook op onze website... nos.nl stil bij het overlijden van de Vitesse-icoon. Het is zeven minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hij wil de partij veel groter maken. Er zijn nog veel christenen aan ons te verbinden, zo zegt hij. En er moet meer debat komen in de partij en meer zeggenschap voor leden. Uitspraken van de beoogde nieuwe voorzitter van de ChristenUnie... Piet Adema uit Drachten. Goedemorgen. Het moet nog officieel goedgekeurd worden door het congres, maar kan ik u al een beetje feliciteren? Nou, het congres is uh, het aan in onze partij. Dus u kunt me pas echt feliciteren uh, op 13 uh, april als alles goed gaat. Maar ik kunt u natuurlijk wel feliciteren met deze nominatie. Ja, dat is al een hele eer, kan ik me voorstellen. Ja, uh, het is heel mooi dat de partij uh, dat mij gevraagd heeft en ik ga ook heel graag uh, mij inzetten voor de partij. Het is een hele mooie partij met uh, hele fijne mensen die overal uh, actief zijn in de samenleving. En uh, daar willen ik graag een steentje aan bijdragen. Ja, en ik, ik heb een interview met u gelezen in het Nederlands Dagblad vanochtend. Um, u gaat volgens mij wat reuring proberen te brengen binnen de ChristenUnie. Ja, uh, ik denk dat uh, de ChristenUnie op zich, uh, dat zei ik al, heeft uh, op heel veel plekken politici en bestuurders zitten die uh, fantastisch werk doen waar we erg trots op zijn. We zijn ook echt trots op onze partijleider Aris Slob die het gewoon heel goed doet. Ja, maar... Maar, uh, ja, tot nu toe is het zo dat de partij georganiseerd is via kiesverenigingen... die op het congres zeggenschap hebben. En uh, ja, wat wij graag willen is dat ook leden meer zeggenschap krijgen in de partij. Uh, dat die op congres stemrecht krijgen. Dat die mee kunnen beslissen over belangrijke zaken binnen de partij. En daarnaast, uh, ook tussendoor, de leden meer in stelling worden gebracht om, uh, om, voor het debat. Uh, dat we rondom thema's debatten gaan organiseren... Uh, en dat ook uh, datgene wat eruit komt ook weer overgenomen wordt door onze politici. Dus uh, inderdaad meer reuring in de partij. Ja, waarom is dat nodig? Vindt u de partij nu te ver afstaan van, van leden van gelovigen? Nee, het is niet zo dat, uh, dat we er verder. Het is een partij van gelovigen, dus wat dat betreft uh, staan we daar zeker niet ver vanaf. Maar, maar we zien wel dat heel veel christenen in de samenleving heel actief zijn op diverse plekken. Mm -hmm. Dat kan gewoon op het werk zijn, dat kan in maatschappelijke organisaties zijn, dat kan in vrijwilligersorganisaties zijn. En wij willen heel graag ook horen wat uh, die mensen tegenkomen in hun dagelijks werk. Uh, waar ze tegenaan lopen, waar we ze kunnen helpen, maar waar dat... we een bondgroot kunnen zijn. Maar dat betekent dat, u dat, dat dat nu niet lukt, want anders zijn al die veranderingen niet nodig lijkt. Maar dan kunt u gewoon doorgaan op de weg die de ChristenUnie al uh, lange tijd vaart. Nou, je gaat, uh, <coughs> er is wel een wijziging in de samenleving aan de hand. Hè? Uh, de geïnstitutionaliseerde organisaties zoals partijen zijn, Ja, dat is een beetje op z'n retour. We gaan naar een netwerksamenleving waar mensen in verbinding staan met elkaar. En de ChristenUnie wil ook graag in verbinding staan met die mensen. Ja. En horen wat er leeft en dat ook, uh, ook meenemen en ook uh, ja, problemen oplossen op die manier. Ja, precies. En, en dat lukt niet met de huidige structuur van de partij? Nee, daarvoor moet je in alle haven van de samenleving zitten. Uh, mensen verbinden met elkaar uh, en als een echte netwerkpartij uh, gaan uh, opereren. Maar nou heeft de ChristenUnie natuurlijk twee uh, Kamerverkiezingen ja. op rij stemmen verloren. Lag dat ook daaraan, aan het, ja, hoe moet je dat zeggen, het gebrek aan contact met, met, met mensen, aan herkenbaarheid? Uh, voor een deel kan het zo zijn. Het gaat erom natuurlijk dat je ook als christen... en wat wij dan noemen als, als navolgers van christen, zeg maar ook herkenbaar bent in de samenleving. Niet alleen als uh, politici, maar ook, ook gewoon als christenen. En dat we daar in de verbinding zoeken. Uh, dus dat is van belang. Maar wat we ook gezien hebben bij de laatste verkiezingen... is uh, ja, dat mensen ook stemmen uh, met hun portemonnee... of met hun hypotheekrente, uh, met hun pensioen. Mm -hmm. En dan ook uh, keuzes maken voor andere partijen. Uh, terwijl er één ding is wat ons met elkaar bindt... is dat christen zijn in de samenleving... waar we ook het verschil willen maken... En uh, nou, daar willen we ook meer de aandacht uh, op leggen. Omdat we zien dat er nog een groot potentieel te winnen is wat dat betreft. Ja, want u denkt wel dat er uh, nog steeds plek is uh, voor een partij als de ChristenUnie. Denkt u niet aan wellicht op termijn een fusie met een partij als het CDA? Nee, ik denk dat wij een uh, heel eigen profiel hebben. Dat wij in de breedte christenen aan ons kunnen binden die er echt werk voor willen maken. Je, uh, kijk maar eens naar de evangelische omroep. Die heeft bijvoorbeeld 400.000 leden. Uh, nou, als wij die leden al stemmen zouden kunnen krijgen dan zouden wij al, uh, al zetels gaan, uh, gaan winnen. Dus daar is gewoon nog een potentieel te winnen. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk ook nog partijen als het SG SGP. Ik noemde al eventjes het CDA. Is dat uiteindelijk dan toch, toch niet een te kleine poel? Nee, ik denk het niet. Ik denk uh, dat een heleboel mensen, en dat hebben we al gezien, dat het uit kiezersonderzoek, die toch wel uh, ook uh, door het, uh, het grote geweld zeg maar, tussen de twee partijen, de Partij van de Arbeid en uh, de VVD, toch ook de strategische gestemd hebben. Nee, nee. Nou, en wij zeggen dan van ja, geef, uh, geef wat meer je geloof en stem. Uh, uh, uh, want de ChristenUnie heeft een prima visie op, uh, op de hypotheken, op uh, de woningmarkt, dus op, uh, op uh, pensioenen, op inkomen, op de, de hele samenleving. Maar wat ons met elkaar bindt is uh, dat wij uh, uh, smaakmakers willen zijn in de samenleving als christenen. En uh, laten we elkaar uh, daarin opzoeken. En dat is gewoon een potentieel te winnen. Goed, nou, ik ben benieuwd wat voor u gaat brengen binnen de Christenunie, Meneer Adema, mocht het allemaal definitief zijn. Ik zou zeggen, blijf het, uh, blijf het met belangstelling volgen. Doen wij zeker. Dank u wel. Fijn, dank u wel. En ik zei u, wij gaan het ook over hebben dat de btw verlaagd is. De bedoeling is dat we geld gaan uitgeven. Het is 1 maart. Vanaf vandaag betaalt u geen 21 procent, maar 6 procent btw. Als u iemand laat klussen aan het huis. Komt uit het woonakkoord van twee weken geleden. Het is de bedoeling dat de bouw door die tijdelijke maatregel een uh, impuls krijgt. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer onderzocht of dat gewenste effect ook inderdaad optreedt. Dat deed hij bij werkzaamheden in Benthuizen.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 Vroeg bedrijf Ivan Boon aan het werk in Benthuizen. De vorige keer dat de BTW in de bouw tijdelijk werd verlaagd... kwam de extra omzet volgens het Instituut voor de Bouwnijverheid uit... op zo'n 700 miljoen euro. We krijgen berichten binnen dat er een trein, een volle trein... met 300 passagiers gestrand is bij Rosendaal. We zijn druk aan het bellen. Hopen u zo te kunnen bijpraten erover. Want ja, die mensen moeten ook weer verder, hè? Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde hoe is het op de weg? Op de weg valt Reuze mee. Een paar files uh, op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij het knooppunt Badverdorp nog drie kilometer. Een aanrijding op de A27, Breda richting Utrecht. Bij Oosterhout drie kilometer, daar zijn de linkerrijsschok dicht. En op de N325 de rondweg Arnhem. Daar staat tussen Huissen en knooppunt Velperbroek drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Straks hopelijk meer over die trein. Gestrand vlak voor Rozendaal. eerst naar een... Uh, Langwekkend moment in Haiti. Want oud-dictator Jean-Claude Duvalier is voor het eerst voor de rechter verschenen. Hij heeft ook een bijnaam, Baby Doc. Hij moet zich verantwoorden voor mensenrechten schendingen... tijdens zijn bewind van 1971 tot 1986. Ik heb contact met journalist en Haiti-kenner Hans-Jaap Melis. Hij schreef ook het boek Haiti, een ramp voor journalisten. Hans-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Help ons nog even met die recente geschiedenis van Haiti. Uh, wat was dat voor een bewind onder Baby Doc? Ja, dat was een dictator en de, de opvolger van zijn vader... die in 1957 uh, aan de macht was gekomen. In 1971 stierf. En ja, Baby Doc werd hij genoemd, want hij was nog heel erg jong, 19 jaar oud... toen hij zijn vader op moest volgen. En ook omdat hij zo jong was, uh, delegeerde hij veel. Althans, dat heeft hij vooral ook altijd beweerd... Want, uh, de misdaden die onder zijn vader werden gepleegd, die gingen gewoon door onder zijn bewind. En op die manier heeft hij zich ook altijd uh, ervan af proberen te maken. En dat is ook exact wat hij voor de rechter probeert te doen. Want uh, ik heb niets te maken gehad zelf persoonlijk met de misdaden. Mm. Is dat een slimme tactiek? Want er zou toch ook sprake moeten zijn van berouw, kan ik mij zo voorstellen? Ja, het is natuurlijk uh, heel bijzonder sowieso geweest. Want baby Doc leefde nadat hij in 1986 verdreven was in Frankrijk. Uh, in ballingschap en keerde reeds twee jaar geleden terug. En dat was dus uh, ongeveer een jaar na die uh, zeer zware aardbeving waardoor Haiti was getroffen. Hij zei ook: Ik keer terug uh, omdat ik wil helpen Haiti wederop te bouwen. Nou, uh, hij werd al vrij gauw uh, door de politie benaderd, uh, kreeg huisarrest waar hij zich niet aan hield. En dook vooral op, zo beschrijven mijn vrienden en bekenden daar... in de dure restaurants, in de koelere heuvels rond Port-au-Prince. Uh, hij heeft altijd een luxe levensstijl gehad. En um, ja, wat nou zijn gedachte ook is geweest, ook heel vreemd. Waarom is hij teruggekomen met het risico dat hij vervolgd zou worden? Had hij ideeën erover dat hij misschien niet vervolgd zou worden? waren er plannetjes uh, ja, achter de schermen, het is nogal een corrupt land... Uh, zodat hij het zou kunnen ontlopen. Maar ja, op dit moment uh, staat hij wel voor de rechter. In hoeverre is uh, dit een eerlijk proces? Wat ben jij daar inmiddels over te weten gekomen? Nou, ik denk dat, uh, dat het al lastig is in Haiti om te achterhalen... of dingen eerlijk gaan. Uh, het feit dat hij er nu staat is al heel bijzonder... want hij is drie keer niet gekomen... Um, maar nu uh, verscheen die wel. Wat, waar nu naar gekeken wordt, is in ieder geval of hij vervolgd kan worden voor misdaden tegen de menselijkheid. Uh, want eerder al, vorig jaar, heeft een rechten bepaald die daar niet voor vervolgd kan worden, maar dat was een lagere rechten. Ja. En dat het alleen maar zou kunnen gaan om, om uh, corruptie, uh, te laten verdwijnen. Hij liet alleen, niet alleen mensen verdwijnen, maar ook heel veel publiek geld. En. Ja, dan moeten we gaan zien hoe dat verder gaat lopen. Uh, gaat hij ook inderdaad straf krijgen of is er inderdaad misschien stiekem een deal achter de schermen? De Haitiaanse overheid overigens wil graag natuurlijk wel dat uh, er een, een eerlijk proces komt, of dat in ieder geval zo lijkt. Want die zit ook nog steeds op heel veel geld uit het buitenland te wachten dat te maken heeft met die wederopbouw uh, naar die aardbeving. Mm -hmm. En daar hoort ook goed bestuur bij vaak ook, hè, omdat er eisen zijn gesteld door donoren goed bestuurd dat is altijd een beetje een lachertje geweest. Maar da daardoor willen ze wel graag het beeld schetsen van... wij zijn hier nu uh, op een uh, ja, juist juiste manier aan het afrekenen met een oud-dictator. Goed. Wij houden de zaak in de gaten samen met jou. Hans-Jaap, dankjewel. Ik heb u beloofd um, u bij te praten over de gestrande trein... vlak voor het station van Roosendaal, zo krijgen wij door... is een trein gestrand met uh, waarschijnlijk 300 reizigers. Stan Hoen van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dat? Ja. Die 300 reizigers klopt, de trein staat vlak voor Rozendaal, uh, is daar gestrand op een overweg. Uh, oorzaak wordt op dit moment onderzocht wat er aan de hand is, maar het gaat inderdaad over 300 mensen aan boord van die trein. Die op dit moment worden geëvacueerd uh, en met een aantal bussen hun reis kunnen, uh, kunnen vervolgen. Uh, gevolg is in ieder geval dat daar geen treinverkeer mogelijk is op dit moment. Dus omreizen via Dordrecht of bussen. De prognose is dat het tot half elf gaat duren, meldt ProRail ons. Hmm. En wat gaat u doen met de reizigers die in de trein zitten? Nou, die gaan dus bij, die, daar wordt het eerst voor gezorgd. Daar zijn bussen bij op dit moment, veronderstel ik al. Want ik weet dat er bussen onderweg zijn, dus die zullen er nu wel bij zijn. En daar gaan we het eerst voor zorgen dat die mensen hun reis kunnen vervolgen. Dat is een hele operatie. Ja. Die, die trein die staat daar op ja. een niet zo'n hele makkelijke plek. Nee uitermate vervelende plaats. Het is sowieso altijd lastig als een treinstrand met mensen aan. Het geeft altijd vertraging, het geeft altijd overlast. En we doen wat te kunnen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ja, en u zegt, nou, de trein is op een overweg tot stilstand gekomen. Ja. We, zeggen, we hebben geen idee uh, hoe en waarom. Maar op dit moment zou het, zou het niet... bewust gestopt kunnen zijn? Ik heb geen idee. Ik uh, helemaal geen uh, idee? Nee, als we veiligheid gaat, dan uh, gaan we niet speculeren. Daar wachten we even op. Dat volgt ongetwijfeld later en dan weten we precies wat de oorzaak is. Dan laten we ons graag weer bijpraten. Dank u wel voor nu. O, dan, hoe? Deze. Van de NS. Het tijdperk van paus Benedictus, ja, dat zit erop. Gisteravond om acht uur was die paus af. In veel kerken werd bij dat afscheid uh, uiteraard stilgestaan. Bijvoorbeeld in het bisdom Groningen, waar bisschop de Korte een dank mishield. Maar het is ook een tijd van vooruitkijken, want wat moet de nieuwe paus brengen? Verslaggever Menno Reemeyer sprak daar ook over met de korte. Monsignor, u heeft in de dienst teruggekeken op het werk van de paus die... Ja, het is acht uur geweest, zie ik op uw horloge, tien over acht. Zeker. Hij is er niet meer, in ieder geval niet als paus. Humaan, zei u. Iemand die andere gelovigen opzocht, ook de ongelovigen. Maar u keek ook meteen vooruit naar wat de nieuwe paus moest brengen communicator en bestuurder. Waarom? Nou, ik denk dat het belangrijk is, ik heb ook al gezegd, hij moet natuurlijk in eerste instantie ook getuige van Christus zijn. Dat is de eerste opdracht van Petrus. Maar daarna, inderdaad, een bestuurder hebben we nodig. We horen namelijk te veel slecht nieuws uit, uh, uit Rome. Uh, facties die er zijn tussen kardinalen en zelfs verhalen over corruptie. Dus ik denk dat het belangrijk is, ook juist voor uh, het aanzien van, van de kerk in het algemeen en van, uh, van de pauze in het bijzonder, dat dat, uh, dat dat voorbij gaat en dat er dus orde op zaken wordt gesteld. Is dat dan ook iets van een nieuwe generatie? Ja, ach, dat, dat zal, uh, hij zal sowieso jonger zijn dan de huidige paus van 85. Maar de meeste kardinalen zijn natuurlijk toch al... Uh mannen op leeftijd, dus senioren. Maar de leeftijd is ook niet zo belangrijk, denk ik. In de eerste instantie is het ook jong van, jong van geest en jong van hart. En, en vooral ook wat ik zei, een goede communicator. We hebben over een paar maanden in Brazilië de, de katholieke wereldjongerendagen. Dat is een, een initiatief van in de vorige paus geweest, of van de voorvorige paus moet ik nu zeggen. He, van paus Johannes Paulus. En daar komen miljoenen jongeren bij elkaar. Als daar natuurlijk een paus staat die op een aanspreekbare manier over Christus kan vertellen en het evangelie kan vertellen. Dan is het natuurlijk van enorm belang. Dus gewoon als symboolfiguur ook van de kerk. Wordt er nou binnen de, de, de, de Nederlandse bischoppen gesproken van tevoren? Kardinaal Eik is in Rome of gaat naar Rome voor het conclaaf. Ja. Krijgt hij een boodschap mee? Nee hoor, de, de, de kardinaal Eik is de, de, de inderdaad vanuit Nederland de, de pauskiezer. Uh, maar die doet dat uh, zonder uh, ruggespraak. En uh, moet zijn eigen geweten volgen. Ja. Is hij het met u eens? Dat weet ik niet. Ik vermoed het wel, eerlijk gezegd. Het, het Je zijn... praat daar toch over onderling? Nee, daar hebben Echt we niet? niet over gesproken. Nee, nee, nee. dat is niet gebeurd. Althans, ik heb er met hem niet over gesproken. Maar het is ook iets wat. wat ja, het zijn ook, ook, ook thema's die natuurlijk uh, uh, breed, breed spelen. Ook andere kardinalen noemen het. Goede bestuurder, een goede communicator. Dat is juist nu heel van belang. Naast het feit, nogmaals, dat hij de prioriteit moet zijn natuurlijk voor, voor de, de geestelijke leider. Die gewoon mensen bij het Evangelie brengt. Maakt het nog uit waar hij vandaan komt? Wat mij betreft niet. Want er wordt gesproken over een Oostenrijkse kardinaal... over uh, een Italiaanse. Uh, ja. Daar zijn veel voorstanders van. Maar ook een uit Honduras, Zuid-Amerika. Zeker. Maar ligt u voorkeur? Maakt me niet zoveel uit. Uh, het moet gewoon een, een goede, goede paus worden. En uh, er wordt al gezegd van... als een Italiaan is, zou die misschien de... De, het Vaticaan beter kennen en ook uh, orde op zaken kunnen stellen... binnen de Vaticaanse burelen, zou ik maar zeggen. Je zou ook weer kunnen zeggen dat juist iemand van buiten Rome dat beter kan. Uh, of van buiten Italië misschien zelfs. Dus dat, dat is allemaal wat koffiedikkerij. Ik denk dat dat ook niet zo belangrijk is. Het moet wel iemand zijn die, die, die veel eer inhoudelijk gezien sterk is. Uh, goede theoloog, goede bestuurder, goede communicator. En dat zei bisschop de Korte. Hij sprak uh, over het afscheid, definitieve afscheid van de paus... met verslaggever Menno Reemeijer. Dan gaan we nog eens even kijken hoe het gaat met Joris van der Kerk. Of, want ik begrijp dat jij ook gestrand bent, Joris. Ja, gestrand in Toldijk. Um, hoe, hoe, hoe heet het hier eigenlijk? Want het ziet er wel uit als een zalencentrum, maar... De Bremer heet het hier. En daar gebeurt alles? Hier gebeurt helemaal alles in Toldijk, ja. Het middelpunt. Bijvoorbeeld het loshalen van het plastic. Want rondom het honderdjarig bestaan van jullie beweging... Nederlands eh, vrienden van Plattelands Jongeren Gelderland... moet natuurlijk ook nog wel duidelijk gemaakt worden wie dat allemaal sponsort. Jullie hoeven de namen niet te gaan noemen, hoor. Maar dit gaan jullie ophangen. En als dan straks de koningin komt, dan ziet ze dat. Ja, dan ziet ze dat wij ook vrienden oh. hebben, ja. <laughs> is dat... Niet ook het, het belangrijkste onderdeel van de club, dat het een vriendenclub is? Ja, dat, uh, dat is wel een van de belangrijkste dingen, ja. Want je moet het uh, wel samen doen, hè. Zoals vandaag als vandaag natuurlijk ook. Waar moest hij hangen? Daar zo? Ja, ja. we gaan daar. lopen allemaal mee. Staan allemaal stoelen klaar voor uh, de bijeenkomst die over uh, een paar uur begint. Inhoudelijke bijeenkomst. Waar wordt er allemaal over gesproken straks? Um, over het uh, uh, jongerenwerk van, uh, ja, van vroeger en uh, nu en de toekomst. En is er nog toekomst? Ja, zeker weten. Kun je wel zien uh, hoeveel jongeren nu hier bezig zijn. En die zijn niet alleen uh, in de agrarische sector bezig. Oh, er moet nog een schilderijtje weg. Dan, ja, ik pak het wel, maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk als ik dat doe. Ik pak het maar vast. Het zou zonde zijn voor het Zalencentrum als het valt. Het is meer dan alleen uh, de agrarische sector. Hè. Werk jij in de agrarische sector? Ja, ik heb thuis een uh, melkveebedrijf, een vleesvarkensbedrijf. Uh, maar ja, we doen uh, inderdaad veel meer dan alleen maar agrarische sector. We ondersteunen ook uh, plaatselijke afdelingen die uh, feesten organiseren of zeskampen. Uh, ja, uh, yeah, noem het allemaal maar op. Wil je een stukje meelopen die kant op? Over feesten organiseren uh, gesproken. Nou, daar staat al wat muziek op. Die gaan daar straks optreden, daar. Uh, <laughs> dus dan moet je niet van die moeilijke vragen stellen. Want dat is niet eens zo van belang uiteindelijk. Hè? Het wordt uiteindelijk, als er koningin geweest is en dan wordt het langzaam avond... is het de bedoeling dat het toch gewoon een groot feest wordt. Ja, het is natuurlijk een jaar jubileum. En er hoort een stukje officieel uh, bij, maar er hoort ook een heel groot feest bij. Dus vanavond uh, staat het hier helemaal vol met 500 jongeren. En dan maken we er een groot feest van. jong ben je hier tot 35? Ja, ja, tot 35. En dan uh, helaas, moet je afscheid nemen. Binnen in de tent waar de tentoonstelling is staan oranje tulpen. Dit zijn gouden ballonnen. Waarom zijn die goud? Twee keer vijftig, ja, dubbel goud. Dubbel goud. En daarom hangen er meer dan dubbel zoveel gouden ballonnen allemaal opgeblazen. Het gaat allemaal beginnen vandaag in Toldijk. Dank je wel, Joris van de Kerkhof. Ik kijk nog eventjes uh, naar de site van Vitesse. Want daar is uh, inmiddels een uh, prachtig in-memorian uh, verschenen... over Theobos, Mr. Vitesse. En ik zie daar ook staan dat um, ja, hij zal in besloten kring worden gecremeerd, maar dat er voor supporters en andere belangstellenden... een afscheidsbijeenkomst in het uh, Gelre Dom zal worden georganiseerd. Dat laat de Vitesse nu officieel weten op de website vitesse.nl.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 Of u luistert, hoort mij maandag, Zien moet ik het zo zeggen. Karjean de zwart, goedemorgen. Wat goedemorgen. heb jij straks? Nou, wij praten met uh, Raymond van der Gauw, oud-keeper uh, van Vitesse en oud ploeggenoot ook van uh, Theo Bos. Mm -hmm. En verder, uh, ja, gisteren kwam natuurlijk dat Libische rapport hè, over de vliegramp bij Tripoli uit. En de belangrijkste conclusie was toch wel dat de piloten fouten hebben gemaakt. Nou, is dat rapport een beetje degelijk uitgevoerd? Ik vraag het zo meteen aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. En in Mexico zorgt een vakbondsbestuurder voor grote opschudding. Ze zou namelijk maar liefst 120 miljoen euro vakbond. Ons geld achterover hebben gedrukt. Daar gaan we zo meteen over praten. In Goedemorgen Nederland na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS Journaal. Een trein met 300 passagiers is vlak voor Roosendaal gestrand. De oorzaak is nog niet bekend, uh, hebben we zojuist gehoord van de NS. De trein staat op een spoorwegovergang, passagiers worden met bussen opgehaald... en het treinverkeer tussen Roosendaal en Breda is in beide richtingen stilgelegd. Bij rellen in Bangladesh zijn ruim 40 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gewonden die rellen braken uit... nadat een moslimleider gisteren ter dood werd veroordeeld... voor oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971... ABN Amro heeft een goed jaar achter de rug. De bank, die in hand is van de overheid, maakte bijna 950 miljoen euro winst. Een jaar eerder was de winst nog bijna 700 miljoen. Verplegers en verzorgers van vakbond Nu91 zijn tegen het plan om voorlopig geen salarisverhoging meer te ontvangen. Het kabinet wil 4 miljard euro extra bezuinigen om volgend jaar een tekort te voorkomen. 1 miljard zou moeten komen van een vrijwillige nullijn voor de zorg. En daar is de vakbond Nu91 dus tegen. En ruim een miljoen Nederlanders hebben de EHBO-app van het Rode Kruis op hun mobiele telefoon. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 15% de app ook echt heeft gebruikt in een noodsituatie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie. Na een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Staat tussen Breda Noord en Oosterhout 4 kilometer. De rechte is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Johan de Zwart. Nederlandse verkeersvliegers over Libisch rapport Vliegramp Tripoli. Deskundigen voorspellen verhoging terreurdreiging. Mexicaanse vakbondsvrouw graait 120 miljoen euro uit de kas. En het ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Den Haag. Bij de apotheker, die kant met agressieve klanten. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland. @kro.nl De vliegramp bij Tripoli in 2010 is veroorzaakt door fouten van de piloten. Nou, dat is de belangrijkste conclusie van het Libische onderzoek naar de crash. En bij die ramp kwamen meer dan 100 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. Evert van Zwol, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft dat rapport ook uiteraard gelezen. Wat viel u op? Nou, als eerste zou ik willen zeggen, dat en dat was natuurlijk maar de vraag... ...naar die chaotische periode in Libië, wat, wat voor soort rapport daar zou komen. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik daar positief door, door verrast ben. Het is een, een compleet rapport. Uh, men heeft ook keurig het, het format daarvoor gevolgd. Zoals dat internationaal vast ligt. En men is ook ja gaan, gaan zoeken naar, naar oorzaken en ook, ook dingen die daartoe hebben bijgedragen. Dus men heeft ook zeg maar, de, de, de zijwegen bewandeld die er ook bij zo'n zo goed en gedegen onderzoek horen. Dus ik vind, het, ik vind het goed in elkaar steken. Dat is eigenlijk wat u het meeste opviel, de, de kwaliteit van het onderzoek? Nou, dat, was, dat was, het. Waar was ik wel erg benieuwd naar natuurlijk. Ja. Omdat het natuurlijk zo'n zo chaos is geweest in Libië. En was op een gegeven moment zelfs echt de vraag of er sowieso een, een rapport zou komen. En dat ligt er nu. En dat, dat, dat ziet er in die zin wel goed uit. Ja. Niet zozeer inhoudelijk natuurlijk, maar, maar wel qua vorm en, en procedure. En als we even kijken naar die inhoud wel, uh, de conclusies van het onderzoek. Vindt u die opvallend? Of is dat er wel een beetje wat u al verwacht had? Ik moet eerlijk zeggen dat de directe aanleiding dat het zeg maar in de doorstart van die nadering, die mislukte nadering, dat het ja. daar mis is gegaan. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Dus wat dat betreft zit er ook wel een, een, een verrassing zat er voor me in. Wat is die verrassing dan precies? Nou, eigenlijk dat, dat men heeft hè, men heeft een nadering gemaakt die, die, die, die verkeerd was, hè, die wat lager was dan men eigenlijk had willen, willen zijn. Het vliegtuig heeft daar goed voor gewaarschuwd. Dus in die zin heeft alles gewerkt. Men heeft toen ook. Die doorstartprocedure heeft men ingezet, die, die, die dan wordt voorgeschreven. Ja. Uh, dus tot dat moment uh, was er nog alle uh, mogelijkheid om, om, die, uh, om die fout te herstellen. Maar in die doorstart zelf, daar is het misgegaan. Uh, ja, hoe kan dat? Uh, uh, even het ja. oog van de kenner dan. Ja. Dat, dat, is een, dat is een goede vraag. Daar worden wel uh, ook dingen over genoemd in het rapport. En, en daar ben ik ook blij mee. Dat heeft toch heel veel te maken kennelijk ook, met een gebrek aan training uh, wat dat betreft. Uh, want het is een, een procedure die wij uh, als vliegers heel regelmatig uh, oefenen. In ieder geval in de simulator. En ook in de praktijk komt het wel eens een keertje voor. Dus men zou daar op zich redelijk mee, uh, mee uh, ja, uit de voeten kunnen. Ja. En, en, maar daar is het dus wel helemaal misgegaan. Uh, maar het dus... had toch te maken met die, met die knop op het, op het stuur die niet nou, goed dus werkte? ook een technisch probleem met de stuur? Dat is op zich niet de, de oorzaak geweest van het, uh, van het ongeluk... Uh, uh... Het is eigenlijk met dit soort ongelukken bijna altijd zo. Hè? Dat er een aantal dingen uh, op het verkeerde moment bij elkaar komen en dan, uh, dan gaat het mis. Dat is hier ook weer heel duidelijk het geval. Er is niet één directe aanleiding voor, uh, voor te geven. Maar um, uh, ja, het is een combinatie van factoren. Maar ook in die doorstart is ook de, de, de communicatie tussen de vliegers ja. uh, is, is ook misgegaan. En daardoor heeft men in plaats van de neus uh, ja, flink omhoog te halen en, en, en weg te klimmen eigenlijk uh, van, uh, van de grond... Uh, heeft men uh, ja, om, om redelijk onverklaarbare redenen wel. Uh, heeft in ieder geval een van de vliegers uh, gemeten om, om, om de neus weer omlaag te duwen. En daardoor heeft het uiteindelijk de grond geraakt. Ja, ja. gebrekkige communicatie. Uh, nou, niet goed getraind waarschijnlijk. Dan denk ik als leek, ja, dit is gewoon geklungel. Nou, ja, dat is dat, dat, die woorden laat ik dan uh, voor u hè. Dat, wat, eh, wat, ja. wat, wat het mooie van het rapport is. Dat is goed, dat maar ik denk het wel. We hebben gekeken naar, naar zeg maar de, de, de, de combinatie van factoren daarbij. Het is absoluut zo dat het daar in die, die samenwerking in de cockpit uh, niet, uh, niet goed is gegaan. Maar men heeft gelukkig ook gekeken naar bijdragende factoren die daartoe geleid kunnen hebben. Men noemt bijvoorbeeld ook mogelijke vermoeidheid daarbij. Mm -hmm. Gebrek aan training is, denk ik, een heel, een heel ja. belangrijk. Maar ja, goed, dat valt toch allemaal onder de noemer hoe aardig en beleefd u ook wil blijven: geklungel? Nou. Als ik, ik zal die woorden, want daar, daar kunnen we natuurlijk op zich niet, niet zo heel veel mee. Waar nee. het nu natuurlijk om gaat, want dit ongeluk is gebeurd, hoe, hoe vreselijk dat natuurlijk ook, ook is. Uh, waar het ons altijd heel erg om gaat, is van wat, wat, wat doen we daar vervolgens mee? Hè? Ja. Leren we daarvan, trekken we daar nog lessen uit? Ja, wil ik zo even van u horen. Uh, maar ik wil nog even naar uh, een nabestaande die gisteren reageerde, hè, die bij de ouders is verloren door die ramp. Uh, ja, die zei ook inderdaad, ja, ik, ik ga niet eens schuldigen, dat hoef ik ook niet uh, te hebben. Dat wil ik ook helemaal niet. Um, maar er zijn nog wel veel vragen niet beantwoord voor haar. Heeft u dat ook, dat, dat gevoel? Heeft u ook nog veel vragen die niet zijn beantwoord? Ja, nou, ik, ik bekijk hem natuurlijk meer vanuit mijn eigen vakgebied, mijn eigen technische achtergrond. Ja? En kijk ik, daarnaar. ik heb natuurlijk niet die emotie die, die die naam staan hebben. Nee, er vindt... zijn weliswaar ik... andere vragen dan misschien. Maar ik kan me voorstellen dat er nog ook wel voor u wat open eindjes zijn. Nou, ik ik wil zeggen dat ik hem vrij volledig vind in, in zijn aanpak. Dus ik heb niet zo zeggen dat ik, dat ik vind nee. dat er iriaat in zit of iets dergelijks. Het beschrijft denk ik heel goed feitelijk wat er gebeurd is. Het probeert ook een verklaring te geven voor het feit waarom dat dan mis is gegaan tijdens die doorstart. Ja, daar zitten natuurlijk ook bepaalde factoren in die in het menselijk brein zitten. Men heeft het daar ook over de illusie dat als je bij een, een grote acceleratie van dat vliegtuig op dat moment, en met die neusstand die omhoog komt... dat je dan als mens het gevoel hebt dat je dan aan het overroteren bent. Hè? Dus dat je dan je natuurlijke neiging is, is dan om dat terug te compenseren door die neus weer omlaag te brengen. Dat is een ja. bekend fenomeen op zich. Dus dat kan een gedeeltelijke verklaring zijn voor het feit waarom dat dan gebeurd is. Dus in die zin vind ik het, het rapport wel vrij compleet. Ja. Had dit ook in Nederland kunnen gebeuren, met een Nederlandse maatschappij? nooit moet zeggen dat het niet kan gebeuren, um, maar in dit geval zou ik wel willen zeggen dat ik vind dat de training en dergelijke, en ook over dit soort achtergronden, dat, dat, dat, dit, dat dit soort dingen bij ons beter um, uh, voor elkaar zijn. Dus ik denk dat de kans dat in Nederland zou gebeuren dat die aanzienlijk hm. kleiner is. Ja, ja. Goed, laten we even dan gaan, u zei het al, uh, de lessen hè, die de luchtvaartwereld dan uit zo'n rapport wil trekken. Ja. Welke lessen zijn dat in dit geval? Er zitten een aantal dingen bij en je kunt ze eigenlijk uitsplitsen. Eén is de verkeersleiding daar in Tripoli. Men zegt daarvan, waarom hebben jullie nou in vredesnaam deze baan aangeboden? Omdat daar een minder goed naderingssysteem op zat. Je hebt veel minder informatie dan als vliegers. Het weer was ook maar matig aan het worden. Het was nog wel goed genoeg, maar het begon een beetje tegen de grens aan te lopen. Je had veel beter de andere baan kunnen gebruiken... omdat daar een beter naderingssysteem op had gezeten. Nou, Dat is denk ik een wijze les ook voor de luchtverkeersleiding daar... Uh, een andere is, uh, en dat is een heel algemene, van uh, je, dat je als bemanningsleden, als vliegers... je moet je gewoon houden aan die voorgeschreven standaardprocedures. Dat, dat zit zo in ons vak gebakken. Dat moet je ook doen. En zeker in, in omstandigheden dat het, dat het lastig voor je aan het worden is. Want dan moet je teruggrijpen op je training en op je, en op je mm -hmm. reflectie die je zeg maar bent aangeleerd. Want dan gaat het eigenlijk altijd goed. En dat is, dat is hier dus kennelijk ook, ook niet, niet gebeurd. Nee, maar goed, dat is en, een les die iedereen wel in zijn hoofd heeft zitten, zou ik zeggen. Als ja, pilot. maar toch is het kennelijk nodig om dat... Ja elk ongeluk, als je een van de factoren ook uit dit ongeluk zou halen, bijvoorbeeld dat die baantoewijzing, als het de andere banen gebruikt was geweest, dan was het hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd. Was het weer veel beter geweest, dan was het hoogstwaarschijnlijk ook niet gebeurd. Dus het zijn allemaal dingen die, er, die erbij horen. Ik vond het heel belangrijk ook in de, in de aanbevelingen, die, die gingen naar Airbus van... van Besteed nog meer aandacht in je training aan die doorstartprocedure. Dat is kennelijk voor de onderzoekscommissie. Vindt men dat, dat onvoldoende? Nou, dat is denk ik een heel, een heel belangrijke voor Airbus in dit geval. En daarmee dus ook voor de hele gebruikersgemeenschap van, van, dat, van dat vliegtuig. Ja, en dan een aantal uh, aan, aanbevelingen voor, voor, die, voor die luchtvaartmaatschappij Afrika zelf. Die niet meer bestaat uh, toch? Die vliegt niet meer? Ja, of die er nou wel of niet bestaat. Want dat ik heb even door... gekeken, of maar de dat... site is in ieder geval uit de lucht. Ik, ik weet dat eerlijk gezegd ook niet precies, maar ik denk dat je als onderzoekscommissie je daar ook niet uh, al te veel aan gelegen moet laten. Je moet gewoon die, die organisatie, of die dan nou wel of niet bestaat, dan moet je, je moet de fouten die daar zijn gemaakt, die ja. moet je blootleggen. En dan moet je volgens zeggen, zo moet dat in een, in, een, in een toekomst, als die er al is, moet dat gebeuren. Maar ook andere luchtvaartmaatschappijen moeten natuurlijk ook kijken naar dit rapport. Ja, want gaan er ook... maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld op Nederlandse vliegvelden of bij andere maatschappijen, naar aanleiding hiervan? Nou, die, die aanbeveling die vanuit, uh, vanuit onderzoekscommissie naar Airbus komt om meer aandacht aan, uh, aan ja. die die dat, dat is ja. niet uit te sluiten dat die dan ook zeg maar, in onze trainingsprogramma's doorcijpelt. dat is destijds bijvoorbeeld met de aanbevelingen van, het, uh, van de crash van het uh, Turkische Airlines vliegtuig bij Amsterdam is dat ook gebeurd hè? en dan, uh, daar zijn ook onze trainingsprogramma's uh, op, op aangepast uiteindelijk ja. Ja, goed. Samengevat Een deugdelijk onderzoek van uh, de Libische autoriteiten. Een combinatie van factoren die deze ramp heeft veroorzaakt, waar we altijd lessen uit kunnen trekken. Ja, en, en zo is het helaas altijd ja. bij, bij bijna elk ongeluk. Dat is nooit één oorzaak die, die tot zo'n zo ongeluk leidt. En, en uiteindelijk, ja, het enige wat we hopen hiervan te kunnen leren, uh, dat zijn wijze lessen voor de toekomst, waardoor we de, de luchtvaart weer nog veiliger kunnen maken. Evert van Zwol, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. Hartelijk dank. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De oudste vrouw en oudste man ter wereld wonen in Japan. Hoe komt het dat de Japanners zo oud worden? Emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan heeft het antwoord. Die uh, Japanners van 100 die hebben altijd een heel laag gehalte aan cholesterol gehad in hun bloed. En dat komt omdat ze vrijwel geen verzadigde vetten aten. Dat zijn vetten uit uh, kaas en worst en taart en koekjes en nog andere lekkers. En die Japanners die aten rijst en tofu en groente en vis. En ze aten ook niet heel erg veel. Bovendien waren ze flink actief. Zelfs uh, bejaarden die lopen in Japan nog al gauw een uur per dag. Uh, daardoor bleven ze heel slank, zeg maar uh, spijkerbroekmaat 28. Er zijn beslist meer redenen dat ze zo oud worden. Maar een laag cholesterol en een slanke taille spelen een belangrijke rol. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland.kro.nl. Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Den Haag. Want daar is bij, jazeker, de apotheker Harm van Attenveld. Er zitten alle doosjes en pilletjes in. Ook pilletjes tegen agressie. Nee, die zitten niet in deze laan. Die hebben we helaas ook niet uh, in de apotheek. Maar het komt wel veel vaker voor dat wij uh, agressieve patiënten hebben in de apotheek. Dus het is wel fijn zijn als er een pilletje tegen bestond. Kirsten Lubels, u bent uh, apotheker hier aan de laan van Meerdervoort in Den Haag. En agressie, hoe vaak maakt u het mee dan dat klanten agressief worden jegens u? Ik heb het uh, dagelijks uh, in de apotheek dat er mensen schreeuwend uh, in de apotheek staan omdat ze het ergens niet mee eens zijn. En een paar keer per jaar moeten we zelfs de politie bellen om uh, de patiënt uit de apotheek te verwijderen. Omdat die echt dreigend overkomt richting mijn apotheekassistent Waar komt die agressie vandaan? Nou, ik denk dat het te maken heeft met het beleid van de zorgverzekeraar en de overheid... Uh, wat wij uit moeten voeren in de apotheek en waar de patiënt het niet mee eens is. Uh, dus bijvoorbeeld uh, dat bepaalde geneesmiddelen niet vergoed worden. Ik had een vader die, uh, met een zoontje die net geboren was en een ernstige aandoening had... waardoor die blind kon worden aan één oog. En het medicijn wat uh, dat kindje moest gaan gebruiken, dat werd niet vergoed. En die vader die was het daar niet mee eens... Um, en die is uiteindelijk uh, door de politie uit de apotheek verwijderd, omdat hij uh, mijn apotheeksassistent ging bedreigen en dat hij achter de balie uh, kwam ook. Corine Boelstra ook goedemorgen. Goedemorgen. Van uh, de apothekersorganisatie KNP. Er is onderzoek gedaan onder 400 apothekers. Um, wat zijn de belangrijkste conclusies als het gaat over die agressie? Uh, dat apothekers eigenlijk ervaren dat uh, de agressie toeneemt. Uh, en eigenlijk de belangrijkste oorzaken zijn dat uh, nou ja, de wachtrijen toenemen, de middelen niet zijn, maar ook dat de informatie uh, heel onduidelijk is voor patiënten. Hoe het nou precies zit, waarom ze iets niet vergoed krijgen en waarom er een middel niet is. Uh, ja, dat blijkt gewoon keer op keer moeilijk uit te leggen, zowel door het uh, apotheekteam, maar de uitleg is ook vaak niet uh, wordt niet ge eigenlijk geaccepteerd door de patiënt. Ik zat die uitkomsten van het onderzoek te lezen. Daar stond ook: patiënten moeten steeds vaker terugkomen in de apotheek omdat preferente middelen niet beschikbaar zijn. Hoe zit dat? Nou, je hebt de zorgverzekeraar die wijst een geneesmiddel aan wat preferent is. Dus wat wij moeten leveren. Elke zorgverzekeraar wijst weer een ander middel aan wat preferent is. En het is voor ons heel lastig om al deze middelen van alle verschillende zorgverzekeraars op voorraad te hebben. Dus dat is één reden waarom het niet leverbaar is. En de tweede reden is dat de fabrikant die het geneesmiddel maakt, krijgt pas kort van tevoren te horen dat hij het moet gaan maken. Dus er zijn gewoon leveringsproblemen van de fabrikant aan de groothandel en daardoor van de groothandel aan de apotheek. Dus dat zijn de twee redenen. Dus dan moet u hier bijvoorbeeld aan iemand die incontinentiemateriaal behoeft uitleggen dat het dan niet is. Ja, bijvoorbeeld dat wij uh, het niet uh, op voorraad hebben en dat we het moeten bestellen of dat we een ander merk moeten bestellen. En met incontinentiemateriaal is het weer een ander verhaal, omdat een grote zorgverzekeraar uh, per vandaag, per 1 maart, heeft gezegd dat uh, patiënten dit alleen nog maar via internet uh, kunnen bestellen bij een postorderaarbedrijf. En nu moet ik aan mensen van boven de 80 uit gaan leggen, uh, die vaak ook geen internet hebben, hoe ze dat uh, moeten doen. En dat is eigenlijk niet werkbaar. En dan krijg je daar weer conflict over. Niet dat je door een omaatje van 80 over de balie wordt getrokken. Maar u wordt geconfronteerd dus met dat wat er in de zorg verandert. En... Daardoor bent u ook de kop van jut. Ja, dat klopt inderdaad. En wij zijn het eerste aanspreekpunt. En daardoor worden mensen bij ons vaak boos. En ik vind dat heel jammer, want ik ben niet opgeleid om boze mensen te begeleiden... maar juist om als geneesmiddelspecialist om te zorgen dat mensen hun medicatie op de juiste manier gebruiken. Dus ik ben dagelijks niet bezig met mijn echte werk waar ik voor geleerd heb... maar meer met boze mensen om die weer uh, rustig te krijgen. Corine Boelstra, kort. Ja, wat is eraan te doen? Wat is de oplossing? Uh, nou, ik denk dat wij het heel erg belangrijk vinden... dat elke patiënt gewoon dezelfde aanspraak kan maken. Nu is het gewoon zo dat als je als patiënt bij een bepaalde zorgverzekeraar zit... Uh, er mogelijk gewoon andere uh, rechten zijn. En iedere patiënt heeft gewoon recht op goede zorg. En dat zou gewoon voor iedereen gelijk moeten zijn. Ik denk dat dat echt uh, een goede oplossing zou zijn voor dit probleem. Nog één vraagje. We zitten hier aan de chique laan van Mierdervoort. De langste laan van het land. En... Ja, dit is toch niet zo'n plek waar ik direct agressieve mensen zou verwachten. Maar het tegendeel is dus het geval. Ja, ik verwacht dat ook niet inderdaad. Maar juist de mensen die aan de Laan van Middenvoort of in de buurt wonen... die zijn uh, heel goed ingelicht over wat zij wel en niet uh, willen of uh, kunnen. En daar krijgen we vaak de woordenwisselingen over. Omdat zij uh, anders ingelicht worden door hun zorgverzekeraar... dan dat ik door hun zorgverzekeraar word ingelicht. Hoe beter geïnformeerd, hoe ja, meer agressie dat dus ook oplevert. Ja, nou ja, ik weet niet of je het ook kan zeggen... maar dat merken we hier in deze apotheek wel, wat, uh, op die manier. Ik wens u wel sterkte mee. Dank je wel. Ja, agressie is overal. Ook in de keurige laan van Middenvoort in Den Haag. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks de machtigste vrouw van Mexico... verduistert 120 miljoen euro vakbondsgeld. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1983. Een cent, een cent, een cent, een cent. Wat waren we rijk met een cent? Ja, Wim Sonneveld's lofzang op De Cent, die op deze dag in 1983 definitief werd afgeschaft. Vanaf 1980 werden er al geen nieuwe meer geslagen. En drie jaar later konden we er ook niet meer mee betalen. Jacco Scheper, directeur van de Munten- en Postzegelorganisatie, vond het als kind onrechtvaardig dat die cent verdween. Een cent, een cent, een cent, een cent. Want we waren rijk met een cent. Ik was toen een, uh, een jaar of twaalf. En ik kan me nog herinneren dat ik het, uh, dat ik het heel oneerlijk vond dat als iets een gulden kostte. En, uh, of als iets 98 cent kostte en uh, je met een gulden betaalde dat je niet die twee cent terugkreeg. Uh, dus ik kan me dat nog levendig herinneren dat het op een gegeven moment ook daadwerkelijk afgeschaft uh, werd. En uh, uh, uh, ja, dat je dus uh, uh, bij je boodschappen zeker wist dat je de cent ook niet meer terugkreeg. Dat je dan ook uh, als kind in ieder geval bezig was om te zoeken naar iets wat dan uh, een combinatie die dan 1 gulden 2 kostte, bijvoorbeeld. Want dan, uh, ja, dan hoef je die 2 cent ook niet af te rekenen. Dat was dan een gunstige inruil. Waar je als kind al zo niet meer mee bezig kan zijn. In werkelijkheid waren de kassaladers al eind jaren 70 uh, lang niet meer gevuld met centen. De bedragen werden toen allang afgerond op, uh, op stuivers. En her en der vond je nog wel ergens een keer een centje. Maar mensen zaten ook niet te wachten. Als ze een, als een rekening hadden van, van 98 cent, ze betaalden met een gulden op, dat, dan kregen ze geen 2 cent terug. Want Dat was gewoon niet beschikbaar in de kassaladers centen waren namelijk in 1980 al veel duurder geworden dan, uh, dan de cent die erop stond. In de handel uh, werd daar al een dubbeltje of twee dubbeltjes per stuk voor betaald. Uh, dus dat, uh, dat was al uit circulatie verdwenen. Het lijkt misschien een begrip wat, wat, wat heel lang bij ons geweest is. Maar de cent werd pas in 1817 ingevoerd voor het eerst uh, de, tijdens het bewind van uh, koning Willem I. Koning Willem I, een van de grote prestaties uh, van hem was het invoeren van een decimaal muntstelsel. Dus de cent is eigenlijk niet eens zo heel lang bij ons geweest. Dat is een periode van zo'n 165 jaar. En als we kijken naar bijvoorbeeld een uh, gulden, uh, ja, de guldens waren er, in, waren er meer dan 500 jaar geleden al. Een cent, een cent, een cent, een cent. Het nadeel van centen, ze zijn gemaakt van, van, van, uh, van brons. En dat betekent als je er met je vingers aankomt, het, uh, het vet en het zuur wat op de vingers zit, werkt in op de originele muntkleur. Dus dat betekent dat die munten al heel gauw erg donker werden. En dan lijken ze heel gauw vies. Maar ze zijn over het algemeen net zo vies als alle andere munten in de portemonnee. Ik ben ook nog opgevoed met, met teksten als uh, munten zijn vies en uh, niet in je mond steken en blijven afwerken. Maar er is uit onderzoek gebleken dat munten zo glad zijn dat er relatief heel weinig vuil aan blijft hangen. En ze zijn dus eigenlijk veel schoner dan mensen denken. Jacco Scheper, directeur van de Munten- en Postzegelorganisatie... praten ons bij over de cent die op deze dag in 1983 definitief werd afgeschaft. I have tried, but nothing that I do gets you to see me. How do you feel? Rida Amundsen, inderdaad uit uh, Noorwegen, met Closer was dat. Het is zeven uh, minuten voor tien uur luistert naar de Caro op Radio 1. Het hoofd van de Mexicaanse onderwijzersvakbond Elba Esther Cordillo... is opgepakt wegens corruptie. Ze zou 120 miljoen euro aan vakbondsgelden hebben verduisterd. Edwin Timmer, correspondent in Mexico, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat kan toch nauwelijks onopgemerkt zijn gebleven. Nee, dat was, je hebt gelijk dat het eigenlijk wel een publiek uh, geheim was... en dat iedereen het wel dacht... Maar uh, ja, uh, zij mocht altijd blijven zitten, hoor. Hm, want wie is die dame, die, die Cordillo? Ja, dit is eigenlijk was dit zo'n beetje, zo werd gezien, de machtigste vrouw van Mexico. Ze was al 24 jaar lang de baas van de onderwijsvakbond. En ja, terwijl leraren een hongerloontje verdienden... droegen die altijd wel een verplicht salaris af of een verplicht deel af naar de vakbond. En dankzij dit geld leefde zij als een koningin. Ja. Ze reisde per privéjet, kocht haar ziekenhuis in Californië... en onderging ontelbare behandelingen bij de plastic chirurg. Een, een, een machtige vrouw dus. Um, hoe kan dat? Ja, ik bedoel, met alle respect, maar ja, de Onderwijsvakbond, is die zo groot dan? Hoe zit dat? Ja, ja, dat is... Uh... De onderwijsvakbond heeft zo'n 1,7 miljoen leden en is daarbij echt de grootste vakbond van heel Latijns-Amerika. Mm -hmm. En ja, dankzij die enorme uh, volgers uh, ja, kon zij elke politicus maken of breken hier. En uh, ja, veel politici kregen haar, of hadden hun baantje ook aan haar te danken. En uh, in 2006 was het eigenlijk zelfs zo dat zij eigenlijk eigenhandig de presidentsverkiezingen uh, uh, nou, ja, wist uh, te beslissen door uh, de conservatieve kandidaat Calderon een flinterdunne dunne winst te bezorgen. Ja. En waarom kwam ze, want ze, ze leefde als, als een godin in, uh, in Mexico... met, met privéjets, uh, buitenverblijven. Uh, hoe kwam ze daar al die jaren mee weg dan? Dat is toch raar voor een vakbondsbestuurder? Ja, maar dat kan omdat dit in Mexico is. Uh, een van de gezegden hier je luidt, geef mij niks... maar zet me neer waar ik genoeg kan pakken. En ja... Dat betekent dat het eigenlijk normaal is dat je op zo'n positie geld achterover drukt. Uh, Gordillo die opende bijvoorbeeld een rekening in Liechtenstein op naam van haar oude moeder. Dus en ze daar gewoon doodleuk 2 miljoen dollar naartoe vanuit de vakbondskas. Ja. En, en trouwens, die 120 miljoen euro, dat is eigenlijk alleen vanaf 2008 tot 2012. Terwijl ze er al vanaf 1989 zit. Ja. Dus wat ze voor die tijd hebben verduisterd, dat wordt nog onderzocht. Ja, en dat wordt dan nu onderzocht. Waarom nu wel en al die jaren niet? Ja, dat is de goede vraag. Uh, Eigenlijk moet je de boodschap, wat hier gebeurt... ...de boodschap is geld achterover drukken mag dus in Mexico... Ja. ...zolang je de president maar niet in de weg zit. En dat deed Gordillo nu de laatste tijd net wel. Uh, we hebben hier sinds drie maanden een nieuwe president... ...meneer Peña Nieto... ...en die wil eindelijk dat slechte onderwijs verbeteren... ...en uh, bijvoorbeeld door alle leraren verplicht te laten testen op hun kennis. En Gordillo verzette zich daar fel tegen. En ja, dat was een van de redenen waarom de huidige regering... ...nu ineens al die vuile was naar buiten heeft gegooid... Ja. Ja. ...en waardoor ze nu is opgepakt ja, en tot nu toe ging het eigenlijk wel of bleef het rustig... omdat ze elkaar met rust lieten eigenlijk, regering of premier, of minister en, uh, en deze dame. Um, is, is de bevolking boos op haar? Ja, ik sprak gisteren nog een Mexicaan hierover... en die zei van, nou ja, triest genoeg zijn wij dit wel gewend. En de, de enige, de vraag dus eerder, ja, waar we het net al over hadden... waarom nu pas? Want ja. ja, die corruptie... Men zag dat natuurlijk wel. Men zag dat, dat ze vreselijk rijk was. En dat was van het publiek geheim. Ja, goed, nou, dankjewel een Timmer vanuit Mexico. Over Elba Esther Cordillo. Die dus uh, nou ja, meer dan 120 miljoen euro in eigen zak heeft gestoken. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn wij u terug met terrorisme-dreigingsniveau in Nederland. Gaat van beperkt naar substantieel. Dat voorspellen deskundigen. En waarom, dat hoort u zo meteen. En het ochtendhumeur van Neil gunn In het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Na de reclame in het journaal van 10 uur. Met Jan van der Putten. Tot zometeen. KRO. Wat voor soort paus moet er wat u betreft komen? Ja, ik hoop uh, ja, dat hij misschien een beetje gelovig is. Dat is altijd mooi meegenomen worden. <laughs> ja, dat zou anders zijn. Enks, goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie, naar Herenveen. dwars over de verdediging heen. Hij heeft geen idee hoe hij het doet, maar hij doet het. ex weer een 2. Half prachtig PSV, VVV. Aan de linkerkant heeft hij een prachtige bal in huis. Zit hij de kop van het strafhoekgebied? En nog kwart voor 9, Twente Ajax. Als het tegenstander dan met het een tipje op de lat schiet. En daar staat Twente met 2-1 voor. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.